Ik heb heer Bommel beloofd om een oogje op zijn huis te houden. zolang hij en zijn bedienen met vakantie zijn. En daarom loop ik er zo nu en dan langs. Ja, uh, een buurmanneke, dat verandert de zaak. Ja. Er is hier sprake van een grove inbraak per verhuiswagen. Een eigen tijdse trend, zoals wij van de geheime criminele hm? dienst zeggen. Ik heb de dieven op heterdaad betrapt, hoewel ze jammer genoeg ontsnapt zijn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 De telefoon. Ze hebben de draden doorgeknipt. Heb ik het genoegen de heer Bommel voor me te zien? Ja, ja. Ze... De eigenaar van dit pand? Ja. Mijn naam is Eerhart. Hoofdinspecteur van de voorlichtingsrecherche, er oh, oh. is hierin gebroken, de daders ja. zijn voortvluchtig... ...maar door scherp speurwerk hebben wij de hand op het gestolen te kunnen leggen en het in beslag genomen. Oh. Het is thans opgeslagen in het rijksmagazijn van gestolen boedels. Ja. U kunt dus gerust zijn, uw bezittingen zijn veilig. Ja. Gerust zijn? Hoe, hoe kan ik gerust zijn als mijn huis leeg is?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 Ja, ja, ja. Uh, geld speelt geen rol, bedoel ik. Uh, dat treft. Eh, uh, zien. Vermogensafwas vermeerderd met opspoergelden... gelden en de algemene inflatieverrekening. Uh, Ruw schat 4.765 florijnen 95 cent, zou ik zeggen. Ugh. Eh. Uh, 4.600. Ja, 4.700.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 wanneer u bereid zou zijn om de opslagkosten... Ja, nee, natuurlijk. Geld speelt geen rol voor een heer die zijn eigendommen terug wil hebben. Aha. Ja. Eh, juist. Ja. Eh, heel begrijpelijk, dat zou iedereen wel willen. Daarom moeten wij ons aan de voorschriften houden. Ja. Anders wordt het een dolle boel. Iedereen bezit tegenwoordig meer dan hij eigenlijk heeft. En dat wordt haafijn uitgezocht huh? voordat wij tot uitreiking overgaan. Maar al mijn meubelen waren erfstukken...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 En als u over de drempels wilt heenstappen, zal ik graag voor de moeite betalen. Zodat ik aan mijn eigen tafel mijn ochtendpap kan eten. Ja, ja, ja, vele met u. Maar dat brengt extra kosten mee. Behalve de circa 5000 florijnen die commissaris Earhart noemde. zult u moeten rekenen op een toeslag van twee... Dat kan me niet schelen. Of 3000. En aangezien u niet op het dubbeltje kijkt, zal ik zien wat ik doen kan. U hoort nog van me.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 Bovendien blijkt u tot de afspitsbare klasse te behoren... ...die volgens de nieuwe afgetopt moet worden. Dat betekent... Ja, ja, dat... ja, ja ik, ik begrijp het. Al ja? begrijp ik niet wat u bedoelt. Oh, ja. Als ik mijn omgeving nu maar terugkrijg, kan het me ja. trouwens niet schelen. Hoeveel is het? 9.753 voorijnen en 57 cents. <laughs> Wanneer u nu op voorhand een toeslag van 500 forijnen voor... betaalt... He? Zal uw boedel vandaag ja. nog afgeleverd worden? In contanten, dat spreekt. Uh, uh, dat spreekt... Uh, 50... Uh, 100... Ja, kijk, dat zien wij aftoppende ambtenaren nu graag. Ja. We hebben een hekel aan wanbetalers, ...wat die staan een vlugge afhandeling in de ja. weg. En wij zijn nu juist voor... Spoedgeval. Ja. Wacht even. Ik moet u spreken. Het is belangrijk. Ja, een ogenblikje. 475. Het is belangrijk hier, Olle. Ja, wat is er toch? Zie ja. je er niet dat ik met een spoedgeval bezig ben? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dan moet ik weer opnieuw beginnen. U moet niet betalen. Die figuur is een oplichter. Ik heb doorknoper gesproken en die waarschuwt de politie. U, u moet hem zo lang mogelijk aan de praat houden. Dat manneke heeft een slechte invloed op mijn cliënt. Ik vertrouw het niet.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 Het is wel ver gekomen voor een heer die... Uh... Meneer Bommel, u hoeft mij niets te vertellen. Uh... Ik ben de beroemde privédetective Bonafide en ik zie aan de stoelpoot sporen op uw stoep... dat u hier niet uh... lang geleden ernstige is gebroken. Er lag een misdadige jasknoop naast evenals twee schurrijke haren. Oh. Wel nu, u treft het. Toevallig uh... heb ik een uurtje vrij... en ik kan u gerief opsporen tegen een redelijk honorarium natuurlijk. Natuurlijk, dat spreekt. Kunt u dat werkelijk...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 De leider van de menigte had met een knopenhaakje de deur opengemaakt. en de actievoerders verdwenen schreeuwend naar binnen. Wacht eens even! Dit verbied ik! Door uw optreden van minder dan alle banden in de omtrek in waarde! Verdwijn! Voordat ik de politie informeer! Wat moet je, mafkikken? Verdwijn zelf. Dacht je dat wij Latinisten geen dak boven ons hoofd nodig hebben? Per agitat non treperum.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 Inbreken! inbrekers, Met mijn het huis. Ik zal. Uh, wat zal je? Nou, uh, ik zal uh, je leren mijn poeteloeren uit te schelden. Uh, uh, en dit is mijn huis. Yeah. Uh, een onderdak. Totdat we naar de toekomst gaan. Uh, Dat uh, zei die rooien. Ga weg jij. Uh, uh, en jou Jouw ik niet aanpakken. Uh, uh, oh, oh. Hier, Olly. Uh. Wat is er gebeurd? Uh.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 Maar Tom Poes, die bij een toren van Bommelstein de vrachtauto zag naderen, dacht er anders over. Kijk eens, heer Olly. Dat is de wagen waarin uw meubels Hè? zitten. Ik herken hem. Oh. oh, mijn interieur. Mijn meubels. Heer Bonnefied, hebt u gewoon... Heb... Hier is uw inboedel geheel compleet. Oh. Jammer genoeg heb ik de dieven niet kunnen grijpen, want ze waren er niet. Ach. Maar ik heb de wagen gevonden door het stof te volgen. Stofnesten die onder het kapet geveegd zijn laten een heel duidelijk spoor in de sneeuw na. Scherp speurwerk dat niet dikwijls wordt aangetroffen. En toch is mijn honorarium slechts 9000 florijnen plus de gebruikelijke omzetbelasting van 15%.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 Mag ik je papier even zien? Uh, je speurvergunning, je vakbondsdiploma en de rest. Uh, de rest ja. En dat geld kan je beter voorlopig bij je houden, Bommel. Uh, uh, uh, ja, uh, mijn papieren die heb ik vandaag niet bij ja. me. Ik heb een belangrijke afspraak met de oh. regering. De toekomst van het land staat op het spel, zodat ik een beetje haast heb. Laat me dan langs, zult u. Ja, hebt u niets beters te doen dan een hoogstaande detective tegen te houden? Maak liever een einde aan de dievenbende die in mijn huis zit. Dat kan toch, nu ik mijn inrichting uh, terug heb?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 Zeker van een actiegroep? Niks actiegroep. Ik heb gehoord dat dit plant gekraakt is en misschien kan ik helpen. Tegen een redelijk honorarium natuurlijk. Mijn naam is Kwaadbloed en ik ben een kraakdeskundige. Een kraakdeskundige? Wat is dat voor een onzin? Ik kom aanbieden om dit pand te ontruimen. Maar zonder uw agent. Ik wil alleen met deze heer. Uh, deze mafketel. He? praten over de vergoeding. Zonder politie erbij, want men weet nooit wat hij gaat doen. Het rechter is grillig. Een nee. horror horrorrest, zoals wij. krakers uh, zeggen. Die deskundigen komen bekend voor. Waar vandaan? Om een protestbetoging of wat? <racht>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 Met uw permissie. Oeh. is dat het? Hier komen. Aanpakken. Deze kreet lokte de kinderen nader. Maar trok ook de aandacht van enkele politiebeamten. Die er door commissaris Bas op uit waren gestuurd om de omgeving van Bommelstein in het oog te houden.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 ...die door een gebogen gestalte werd voortgesleept. Hmm. De streek gaat meer en meer achteruit. Buitenlanders zonder papieren. Ontzien zich natuurlijk niet om oppassende beurden te vallen. Maar ik heb nu iets belangrijkers aan het hoofd dan zwervers. Dit dooi heeft nu wat mijn sporen uitgewist. Maar men weet het nooit met het gezag. Dictatoren non fidelum riepen de oude reeds als ze het tegenkwamen. En hier zwoeg ik nu... koud... na uren wachten op de duisternis... en met een lege maag waaruit nog steeds Tsjirikvai omhoog komt. hoogzinnelijk Het is mogelijk dat Joost geplaagd werd door berouw over verzuimde werktijd...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 Want naast de schuur stond een landbouwtractor. En nadat hij Tompoes in de dichtgetimmerde kist had uitgeladen... bevestigde hij de huifkaar aan de trekker en reed heen. Het is wonderlijk waartoe een gescholden in staat is. Niets te eten en toch het ene krachtstaaltje na het andere. Die Tsirikwaai ligt me trouwens nog steeds zwaar op de maag. Zou het mogelijk zijn dat de voedzaamheid groter is dan ik dacht? Dat vrouwtje is tot alles in staat...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 Is er verder nog nieuws? Niet veel. Een zekere Gribaldi heeft aangifte hm. gedaan van een vermiste kermiswagen. Een oh. overval in het bos, blijkbaar, commissaris. Het bos heeft nooit gedeugd. Nee. En hoe gedragen de te zich? K Keurig. Ik heb de kinderen nou. bij de moeder gelaten en dat werkt prima. Zelfs bij hm. misdadigers, commissaris. Inderdaad had mevrouw Troggel haar cel gezellig gemaakt. Nadat ze een Brits tot Spaanders verwerkt had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 We moeten op krachten blijven, zit niet te jangelen. Luur, jij bent de oudste. Eet liever wat. Ik zal wel eens inlichtingen vragen aan die vent die glimknopen die hiernaast zit. Over de arrestanten hoeft u geen zorg te hebben, commissaris. Die houd ik wel rustig. Mooi, dan ga ik nu maar eens een beetje slapen. Maar dat viel tegen. In de belendende cel klonken... <truimert> Enkele bakstenen vielen verbrijzeld in het wachtlokaal en daarop verscheen het gelaat van mevrouw Troggel in het ontstane gat. Is dit de toekomst? Nou, ik had voor mijn uk iets wat anders op het oog. Het valt me tegen. Dit is pas het begin van de toekomst voor jou en je bandietentroep. Dit is nog maar voorlopige hechtenis. Wacht maar totdat je de rechter hoort, dan zal je nog anders kijken.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 Ah, ah, pardon. Ah. Ik wil u niet storen als u met uw konuiten praat, amice. Nee, maar... maar ik wil graag weten of ik uw lommerbriefjes kan overnemen. Ja. Tussen uw ongeregelde goederen bevindt zich een kastje waar ik wel zin in heb. W wat bedoelt u met lommerbriefjes, markies?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 Allemaal dezelfde. Wat bedoel je? Tom Poes legde driftig uit hoe hij het spoor van kwaadbloed gevolgd had. En tenslotte in een kist was opgesloten. Ach. Heer Olly luisterde met open mond. Ach. Maar tenslotte schudde hij het hoofd. Ik, ik geloof het niet. Inspecteur Earhart zag er heel anders uit dan de speurder Bonafide. Ja, met... Dat kon een kind zien. Ik zag het direct bedoel ik.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 Hij is er zelf met onze eerlijke gepikte spullen vandoor gegaan. Ja, en daarna heeft hij ze natuurlijk aan de bollen terugverkocht. Daarom staat onze wagen dan nog. Ja, we moeten maken dat we wegkomen. voor het ziet kan. Klim, klim oude ouwe ja, ja. Dat hoorde ik nu eens net. Dat zijn de dieven van mijn kostbaarheden. En niet kreuk niet of Boda Fiet.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 Niet? Nee. Hm, dat is nu jammer. Oh. Alles is gereserveerd. Ach. Maar misschien wilt uh. u aanschikken bij een gast die alleen tijd? Als het om mijn gestel gaat, heb ik daar geen enkel bezwaar tegen. <coughs> Schikt het u als er een gast bij u aanschikt?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 Een voortreffelijk boek, hè? Mm. Fruitig. Ja. Met ruimschalige afdrongen. Zeker, zeker. Vangetje. het, huh? Ik kan deze aanwevelen. <laughs> het is prettig om iemand van stand te ontmoeten. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ik, ja. Ik zit toevallig met een probleem waarbij u mij misschien kunt helpen. Terwijl ik uw eetlust niet wil bederven. Terugsturen, het is veel te veel doorgepangen. Het zit veel dieper.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 Tafelpommel hier ook. Dit huis gaat achteruit, vrees ik. Het publiek is niet meer wat het geweest is. Mag ik het menu hebben? K dat, is, uh, dat is... Inderdaad. Calamitas. Ja. Huh? Daar komt dat trochelmens aan... met die kinderen waar ik van wordt. Uh. U moet mij verontschuldigen. Oh. Ik heb een dringende afspraak... die ik bijna vergeten was. Oh, oh. Is alles naar nou wens? Een uitstekende maaltijd, mijn waarde. Hmm. Hoort het wel zo geld wat ik u mag verzoeken? Ik zou oh. graag de keuken eens even willen bezetten. Daar ben je, rode oh, toekomst. Zo nou, moet ik hebben. Die de... toekomst van je was niks. Maar nu zou ik wel ja. eens willen weten waar gisteren is. Oh. Daar zijn mijn oeletjes van, zei die bleke flapvlodder. Gisteren, dat is huh? mijn terrein niet, goede vrouw. Ik leg me alleen op de toekomst toe.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 Het schuim dringt zelfs de eetzaal binnen. Het tuchthuis, dat is waar je hoort. In het blok met jullie. Is dat gisteren? Dat is toch niks voor mijn pukies. Die lummels van jou horen in de zoutmeen. De zweep erover. Tucht, politie, waar is de politie? Hier ben ik. <laughs> Wat een flaprommel. Is dat er nou een van gisteren? Nou, zo'n mij lijkt me niks.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 Wat die geweest is. Het publiek gaat achteruit, bedoel ik. Wie had kunnen denken dat de markies bevriend is met de dame die mijn huis gestolen heeft? Als u iemand zoekt, moet hij het wel zijn, commissaris. Als u begrijpt wie ik bedoel. Nee, niet waar. Het is allemaal de schuld van Joris Goedbloed. Ja. Toegesnelde kelners hielpen de marquise de kante kleren in zijn jas en brachten hem met mevrouw Trochel en haar kinderen naar de uitgang, waar de opperober hen dringend de deur wees. Intussen liep commissaris Bas sturend door het gebouw om Goedbloed te vinden, zonder dat hem dit gelukte. Hij werd trouwens gehinderd door het schateren van heer Bommen, die hem volgde.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 Nadat commissaris Bast de nodige orders had gegeven, zette hij persoonlijk de achtervolging van de verdachte vrachtauto op. Daar hebben we de misdadige auto. Blang gas, trappers. We worden gevolgd. Hou je vast. Ik ga op zijn staart trappen. Nee, dat, dat, dat haal je niet. Zie je nu wel dat het een valstrik was? We hadden de wagen niet weg moeten halen en hij is veel te oud van de werk. Ach, ik had nooit naar je moeten luisteren. Dan was ik nu een eerlijke koopman geweest. En maar niet. De motor is goed. Oh -oh. En sinds die veldwachter met een geweer aankwam, heb ik is oh -oh. ijzer bij me. Ze hebben ons nog niet. Oh, de nee, radiatornop ja, vliegt af. En, en daar gaat de wiel. Stop, baas. Stop dat toch. Dit wordt een ongeluk. We hebben hem.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 Dit is een toneelwagen van een zekere Gribaldi. Uh, waarschijnlijk gestolen door die oplichter goedbloed. Hoewel dat moeilijk te bewijzen valt. Heb je opgeschreven wat er allemaal in die wagen zit, klopt dat? Alles, en dat is heel wat. Paarden, snoren en een lederen jasje met geld erin in detectivepak en sluitjas. Ach, ja, een lederen jasje met geld erin. Juist, daar gaat mijn vermogen en ook mijn bestaansmogelijkheid.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 Hoe is het mogelijk? Ik had het zelf... Uh, ik, ik bedoel, als ik u ergens mee kan helpen... Dat kunt u. Terwijl ik nu thuis zat, heeft mij mijn inboedel gestolen. Nee. Alles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 Dat is niet nodig, mijn waarde. Wees niet boos. Het is mogelijk dat het baaske zich vergist. Mijn familie is zeer uitgebreid. En tot mijn spijt moet ik toegeven dat er zwarte schapen in voorkomen. Oh, oh. Daar heb ik heel wat mee te stellen. En ik zie het gebeuren graag door de vingers.